Dan is er nog verkeersinformatie. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit den Dolder en Knoopend Rijnsweerd. Drie kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover verkeer. Dit is Radio 1. Omroep Max. zuster. Astrid de Jong. 0800 is het telefoonnummer dat je kunt bellen als je de nachtzuster wilt bereiken. Je kunt ook mailen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Je kunt twitteren via apenstaatjenachtzuster. En je kunt chatten via www.nachtzuster.net. Dus nachtzuster.net voor de chat. Bellen is de snelste weg 0800 En wat zijn de vragen die nog openstaan? Dus even kijken hoor wat ik allemaal nog heb. Dat is nog best veel. De vraag van Kevin van Zoja. Hoe zit het met de auto's in de jaren 80 en 90... waar zo'n rubber ding aan de achterkant was bevestigd? Waar was die voor? Was die voor het afvoeren van statische elektriciteit... of toch tegen autoziekte 081121? Nou had ik net een gesprek met Ali... over een spelletje met dobbelenstenen. En nou ben ik toch... Eigenlijk benieuwd hoe dat spelletje heette, dat mijn vader vroeger altijd speelde. Dus uh, als je het weet, een spelletje met twee dobbelstenen, dat vooral in de kroeg veel werd gespeeld en dan om en om gooien. En dan volgens mij moest je. Een 2 in een 1 gooien. Was dat het beste wat je. Nou, weet je er meer van? 0811-21. Meneer Peperkamp wil heel graag weten hoe het zit met gemeenschappelijke satellietontvangst. Oftewel GSO. Uh, in hoeverre mag dat en met hoeveel personen mag je daar gebruik van maken? 0811-21. Paul wil weten waar de uitdrukking doof als een kwartel vandaan komt. Dus uh, mocht je daar toevallig verstand van hebben, bel dan ook even alsjeblieft. En Erik wil nog steeds graag weten of dove mensen ook met geluid kunnen dromen. Daar is ook nog steeds geen antwoord op binnen. 0800 1121. Mocht je nog iets meer weten over het schaakspel, de uitvinding van het schaakspel... en uh, ja, wie eigenlijk precies de moves van het paard bedacht heeft... Ook 0800 1121 bellen. En dan is de vraag, de eerste vraag waar we deze uitzending mee begonnen van Cita. Die is volgens mij wel beantwoord over de ID-kaart. Maar ook over het respect in de Tweede Kamer. Dus daar hoef je eigenlijk niet meer echt over te bellen. Want dat onderwerp hebben we eigenlijk wel een beetje behandeld nu in de eerste twee uur. Maar de volgende plaat, Disco, zoals je inmiddels gewend bent zo rondvieren. Die sluiten wel mooi op aan. Respect, respect, respect, respect. I'm Mel en Kim en Respectable op Radio 1. Ja hoor, gewoon om vier uur s'nachts. Acht minuten over vier is het inmiddels. Dat betekent dat we nog twee uur te gaan hebben... en nog genoeg vragen die onbeantwoord zijn. Dus bel vooral als je een antwoord weet op het verhaal van het schaakspel... over doven die dromen, over doven kwartels, over GSO... oftewel gemeenschappelijke satellietontvangst... over het spelletje met de dobbelstenen... en over de rubbere dingen achter de auto's 0800. 11121 Martin, goede nacht. Ja, goeienacht. nacht. spreek Hi. je mee. Uh, en over de kanalen wou ik haast zeggen. Oh ja, dus de, de, zo stoont als een kanaal. Dat was een beetje een sub-sub uh, vraag. Hè? Ja, maar ik had er toch een antwoord op. Oh, nou dat, dat, dat vind ik, uh, dat waardeer ik heel erg. Ja. Ja, ik hoorde hem langskomen. Ik denk, nou, toch even opmerken. Want als je, als je over garnalen, een granaal een, een kreifte begint, weet ik het wel. Echt waar? Want, uh, nou, dat is nog een ander verhaal. Maar oh. dat zou ik je zo vertellen. Uh, oh, ik ga er even voor zitten, want dit wordt een lang gesprek. <laughs> nou. ja. Ik, ik, uh, ik weet het, een uh, garnaal is een, uh, een, een, een, uh, een dier wat zodra die buiten boven water komt, uh, eigenlijk versteend ofwel in een licht comatueuze toestand uh, belandt. Ba Echt waar? Dus, ja, ja, je... ja die, beesten, die schrikken zich natuurlijk een ratje dan. Uh, die, uh... Ik heb laatst nog een uh, garnaal van het uh, uh, fietspad afge. Gehaald. Die hadden ze met uh, hadden ze die op het fietspad geworpen. En die, uh, ja, die, uh, die zijn niet erg bewegelijk, die beestjes. Af en toe uh, bewegen ze wel een beetje, maar echt stuk. Slomers natuurlijk, dat ze op, uh, in het water leven. Wat normaal, uh, maar beest. je bedoelt dat een garnaal in zijn natuurlijke habitat, habitat staat die te dansen op tafel? Ik denk, elk wezen uh, wat uit zijn natuurlijke habitat wordt getrokken... dat loopt een beetje verwaasd, uh, versteend rond. Maar goed, dat is even in het algemeen getrokken. Maar bij een uh, vis en uh, veel dieren die onder zee leven, is dat wel het feit. Ja, een garnaal zeker en een kreeft ook. Ja. Ik, ik krijg een heel ander beeld van garnalen nu. Ik dacht dat het altijd een beetje saaie, rustige, teruggetrokken. Een beetje, beetje neur, ja, neurtachtige nou, nou, dieren In ieder op zeeniveau kunnen ze dus nog wel redelijk zich uh, bewegen ook. En dan zijn ze ook nog wel uh, actief in die zin. Uh, maar ik, het heeft waarschijnlijk. Ik weet, niet, ik weet er niet helemaal het fijne van. Maar ik weet wel dat het. Uh, ja, met, mogelijk dan met een, met een beetje de zuurstof van. Omdat men niet een niet van adem heeft te maken. Dat ze dan. Mm. Uh, ik, dat is het verhaal wat ik je wou zeggen Ik, inderdaad, ik ben uh, assistent geweest voor een kok. En toen moest ik altijd het voedsel uh, richting keuken brengen. Ja. En dan krijg je dus inderdaad afdeling uh, kreeften. Ja. En die worden dan levend aangevoerd, maar ja. het leven zit er niet in. En dus dat, dat was bij mij het geval. Ik stond met die dingen in zo'n piepschuimbok en Een boksen worden die aangeleverd. Ja. En. Uh, Stond ik mee in de lift, zo gezegd. Want de, de, het restaurant was daar uh, op een, een verdieping hoger. Als dat de spullen werden aangeleverd. Het was mijn taak om, om, om eigenlijk het, het voedsel van uh, wat die dag bereid werd. om dat naar de koelcel te brengen. En die dag zat daar uh, een heleboel uh, kreeften in die boksen. Dus ik had dat helemaal niet door. En ik was uh, met die kreeften in de lift uh, beland ja en uh, nou, al halverwege een beetje naar de tweede verdieping uh, ging toch normaal niet te kijken even wat zit er in die boksen. en dan weet ik ik <laughs> <laughs> trek die box open en <laughs> zitten inderdaad van die beesten die uh, <laughs> levende ja, kreeften ja ik zie het toch Dat een soort spin hoor Een grote, grote ja ik ben daar niet zo gek op op die beesten ook nee. dus ik schat me hartstevig over en dan ben ik naar terug gegaan, uh, ja, ik ben de lift eruit gegaan. <laughs> ik heb gezegd: meneer de Kok, doet u het zelf maar even, waardoor ik uh, dezelfde dag nog ontslagen werd, ja, dus... Eerlijk waar? Ja, ik had zoiets van, Ja, tuurlijk, als je hier bij een restaurant wer, werkt, moet je eigenlijk niet zo naïef zijn. Maar ik had zoiets van: ja, hier wil ik maar helemaal niks mee te maken hebben. Dat gaf ik dus ook aan: van ja, moet je zelf maar even in je koeling uh, zetten, die dingen. Ik, vind dat, ik ben er eigenlijk een beetje tegen om uh, met die dieren. Allemaal, uh, er zaten allemaal plakbandjes om die, uh, oh, om die poten. En de en scharen, zit er ook ja. Zielig bij hoor. Ik had ze dus het liefst weer in, de, in het water gemikt. Maar ja, uh, dat. Ja, goed, hoe, uh, een ander zei een keer tegen me van ja, je hebt toch zat ander vlees uh, vervoerd. Maar ja, ja. ja toen uh, was de druppel uh, die de emmer deed overlopen. Ja, waardoor ik mijn baan kwijt was dankzij dus die, uh, die wat stoomde kreeft in dit geval. Ja. Nou, maar ik begrijp het wel dat ze je ontslagen hebben. Want je moet niet iemand hebben die iedere keer met een lege plastic box uh, terugkomt en zegt nee, ik vond het zo zielig ja. voor die koeien. Vond ja, het zo zielig voor de, de varkens. Door de, ja. de KOXAssistent. Nou, dat ging hem inderdaad. Uh, maar dat was niet. Te... Ach. <laughs> ja. Nee, maar ik vind. Ja, ik vind... Van met vier uh, van die bakken vol met kreeft in een gesloten lichtje. Oh, nee, dat jazes. was een nightmare. Het ja. lijkt me ook heel onprettig, maar ik heb het ook nog nooit gegeten. Nee, ik ook dus niet. Nee, nee. nee. Ja, dat, het, het, ik zou, ja, het zou wel uh, vers wat lekker zijn dat ze het zo doen. Uh, ja. Maar ja, echt vers en leven zit er dus niet in. Dat is zijn uh, wel. Uh, ja, ik weet ze reageert op het licht even. Dus ik. ik in een oh. keer zag ik goh, dat, ze bewegen inderdaad. Ja, dat <laughs> ook nog. <laughs> wow, okay. Maar met genalen ja. is dat dus anders. Uh, nee, voor mij is dat het hetzelfde. Ganalen, kreefde uh, vissen zelfs ook, hoor. Ga maar een vissenpoosje boven water houden. Dan blijft die nog heel lang leven, toch nog wel. Zo'n oh. zuurstof. Ja, dat is allemaal vervelend. Ja. en Ik zie de liefde dieren ook met wat ik het liefst in de natuurlijke omgeving. Uh, maar ja, dan, dan geraken ze in, in een comatueuze, ja, versteende, verstoonde toestand. En ik denk haast dat daar een beetje te, de, de de grap vandaan gekomen is zal maar zeggen. De ah, ik vind, papagai, De Vlaamse de... uh, daar maar gelaten, hè? die ken je ook wel. Nee. De Vlaamse oh, papegaai. zit een liedje van doe maar. Uh, vlaamse, vlaamse een Ja. Ja. Ah. Oh, ja, wat zingt hij nou? Ja, zo stond als een Vlaamse papegaai zingt hij geloof ik. Ja, want garnaal rijmde niet. Nee, maar dat kanaal dat zit gewoon ook niet in het liedje van Doe maar... Uh, uh, maar dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Nou, in ieder geval zingt hij nog wel iets van zo stond als een Vlaamse papagaai, zingt hij wel, dat weet ik ook niet hoor. Ja, ja maar, de, waarschijnlijk, liedje, dan... ja, maar eens, waarschijn ja. waarschijnlijk zingt hij dan... Liedje Nederlied. Ja, maar waarschijnlijk zingt hij dan zo high als een papagaai. Ja, ja, ineens een vla als een Vlaamse papagaai, ja, heel gek genoeg. Zo ja, maar je, ook... Vlaamse papagaai, dat uh, allitreert bijna. Ja, dat zou het geweest ja. ja, ja. <laughs> zijn, ja. Zo haai als een garnaal, dat rijmt natuurlijk niet. <laughs> nee, nee. <laughs> dus, maar, we, ja. maar we kunnen het wel even checken. Ja, ja, ja. ja. Uh, doen we Eigenlijk dat even. Ik heb nog een opmerking uh, over de ja. uh, vragen voor uh, hoe hoedrant iemand uh, die... Die doof uh, is... En ik heb, ja, ik heb jarenlang een uh, blinde begeleid. En die was altijd helemaal kriegel, werd die van die vragen. Yeah. Want hij voelde zich gelijk een, een vreemdeling uh, binnen de normale mensen. Oh. Dus, en een beetje zoiets als, dront, uh, ja, hoe droont iemand die anders is, uh, dront die anders. Hè? Het is altijd een beetje zo van, uh, het is een licht degenererend soms naar uh, gehandicapt. Nou, zo, dan of, vind ik, nou... Nou, je kan het nou, is heel moeilijk, maar je kan het ook als nieuwsgierigheid zien. Van, nou, ik ik kan een, nog een aantal andere ja. vragen stellen, namelijk van, kijk, droomt iemand met één been? Altijd dat hij één been heeft, ja. als hij zijn hele leven nog één been Of droomt iemand die zijn hele leven lang haar heeft, droomt hij wel eens dat hij kort haar heeft. Ja. Dromt een, hoe droomt een kunstenaar? Uh, hoe droomt een homofiel, uh, uh, zogezegd, droomt hij alleen... Of droomt hij ook wel eens dat hij verliefd is op een, uh, op een vrouw in zijn droom? Hoe droomt een kleurenblinde? Hoe droomt een kunstenaar? Hoe droomt een architect... Ik, eh, iemand in je uitzending zijn een uurtje geleden, iedereen is uniek. Ik ja. denk dat elke droom uniek is. En dat je niet zozeer de verschillen moet opnoemen. Hoewel, ik begrijp het is vaak gewoon uit leuke nieuwsgierigheid. Maar stel je voor dat je de hele dag bestookt wordt alsof je een alien bent. Uh, nou, draag, nou, nou, nou, nou, nou, jeetje. Nou, dat vind Dan ik vind het... dat heel erg van, nou, me, ik ben ik. En we leven allebei uh, in een uh, gehandicapt, bij zo spreken. Want iemand die normaal is, is ook uh, soms uh, uh, niet helemaal uh, normaal. Gezegd. Dus hij had zoiets van zoek niet altijd het onderscheid. En ik vond dat wel een mooi punt wat hij maakte op zich. En hij nou, had, ik vind uh, zijn het blind. En Ja, nou, maar ook wel eens... Uh, je voelt je natuurlijk wel altijd extra gehandicapt. Als er altijd mensen uh, met gehandicapten... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, altijd een beetje zo van, van... Hoe doe jij dat dan? En, en, en op zich is het wel... Uh, Logisch, maar het kan ook wel eens in het verkeerde. Omdat het wel een standaardvraag is, hoor, moet ik zeggen. Heel veel mensen zijn er ja. nieuwsgierig naar. Ja. Maar het is ook een bijna een onoplosbare uh, vraag. In die zin van. Ik heb uh, ook wel eens toevallig. Uh, het fascineert mij sowieso. Uh, het feit dat je heel je leven niet ziet. Want ik ben zelf iemand die heel erg. Met mijn, uh, met als schilder uh, met, met, met mijn ogen bezig ben, Dus het is dus juist ja. heel goed voor iemand die heel erg uh, visueel is. om iets, iets naast je te hebben wat. Uh, helemaal niet kan zien, zo we zeggen. Ja. Nee, maar ik bedoel, um, je ja, hebt toch hij... altijd interesse in mensen die anders zijn? Dat is, maar, ik, ja. Ja, ja, maar goed, jij je, je, ja, gaat er ook niet vragen hoe droomt een Eskimo of zo? Ja, of ja, het Nou, misschien ook ben nou, ik best hoor, benieuwd. Maar... Als ik zou denken dat er Eskimo's zouden luisteren, dan zou ik nu oproepen van bel eens als je Eskimo... Maar er ja. luisteren heel weinig dove mensen, maar wel, ja. wel weer veel mensen die met dove mensen te maken hebben. En ik, ik vind het helemaal niet, ik vind het een hele legitieme vraag. En dat komt ook, moet ik zeggen, ja, wel vaker aan de orde. Ja, nou goed, ik, ik, ik wou het alleen maar even als puntje aanraken, hoor. Dat is altijd verstandig. Want ik bedoel, ja. het is alleen maar goed als mensen inderdaad... een bepaalde manier nieuwsgierig zijn, maar ja... Had het, ja, ik hoop dat daar een beetje begrijpen wat, van mijn kant dat ik zeg van... Omdat ik het... Ik heb het dus ook niet zelf verzonnen hoor. Hij had het zelf heel erg van. Hij was zelf iemand... Als je, als je hem op die manier uh, dingen ging vragen... dan kreeg je juist geen antwoord aan hem. Uh, en uh, dat is ook een beetje in het openbaar. Maar ja, ja, ja het is natuurlijk wel... Een, een mens is geaard, en altijd wel nieuwsgierig naar iets wat vreemd is. Maar het is soms wel heel moeilijk om... Nou, dit programma is dan wel het juiste moment... Maar yeah. om, om in het normale leven, zou maar zeggen... Uh, je zit op een feestje en het is niet leuk om een blinde op een feestje te gaan vragen van gel, ja, uh, hoe zie jij dat daar of hoe, je <laughs> hoe dat? Dan ga je jij juist dat? Hoe zie jij dat? Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> nou ja woord. Ja, maar nee, maar nou, nee, het is dat jij het zegt, maar ik vind dat helemaal niet. Ik vind je kunt altijd iedereen overal wel naar vragen en als iemand er niet van gediend is zegt, dan kan hij toch gewoon zeggen ik heb geen zin om daarover te praten. Maar ik vind als je de hele tijd nee, precies. Als je de hele tijd je voorzichtig ik, Je moet ook weer niet te voorzichtig vind ik met mensen omgaan. Ja, ja goed. Ja, ja, nou misschien ook wel. Uh, ja, nog de, de, de, ja, dat dat. Ja, nou, ja. Nou, ik moet het. Ja, nou ja, ik kan me. Oh, ja, dat is ook wel weer Ja, dat is, oh, nou, dat is misschien een beetje een raar verhaal, maar. Oh, oh, nou ja, laat ik het ook maar gewoon. Ik heb namelijk een, een verkeerd verbonden gezichtsspier. Nu denkt iedereen dat ik er helemaal niet uitzien, maar. Uh, als ik moe ben, wat nogal alles mm -hmm. gebeurt, vooral op vrijdag, dan uh, uh, trekt mijn rechteroog die gaat iets verder open dan mijn linkeroog en dat kan, dat kan. Uh, het soms dan zeggen mensen wat, wat heb jij nou? Weet je, de, mm -hmm. want dan, ja, dan de, Mensen zien alles, hè? Ja, ja precies. Ze zeggen wat heb jij nou met je oog? En dan, mm -hmm. ik, inderdaad, nu ik er zo over nadenk, denk ik ook wel eens van, ja, en dan wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik, mm. Ah, nee, worden. Nou ja, ook... het is meer dat, als de, ja. dat is dan altijd een moment dat ik denk: "Oh ja, ik ben heel moe. Ik zie er een beetje raar uit," denk ik dan. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel mm. onprettig. Dus wat ja, dat betreft... Ik heb het altijd dat mensen denken dat ik chagrijnig ben, maar dat ik van binnen lach. Maar goed. Oh, maar <laughs> je hebt van die dikke wenkbrauwen. Ik denk het ja, ja, een beetje zware blik soms, maar ik over het algemeen toch redelijk vrolijk van binnen ben. Dus, van die, maar... Uh, ja. Goed, maar goed, dus ja, dat, ja, wat goed. dat betreft kan maar, ik ja. me een beetje dat als je blind bent en je vindt dat zelf al vervelend, dat het dan ook niet leuk is als mensen daar de hele tijd aan gaan refereren. Maar aan de andere kant, ja, als, mensen, als ik het interessant vind, als iemand geen armen heeft, dan ben ik ook benieuwd hoe die zijn veter strikt. Ja, dan wil ik dat, ja. dat dan vraag ik dat gewoon. Ja, nou dat is ook wel. En, en vaak kunnen de, zijn die mensen ook wel gek genoeg vanuit hun uh, hele leven al gewend daar om op een bepaalde manier mee om te gaan. De, ik, ik kan je zeggen: er zijn mensen die daar uh, best wel uh, soms wat op kunnen reageren, omdat ze de vraag al uh, zo vaak hebben gehoord, dat je denkt van, ja god uh, had dat nou maar eens uh, bij zijn spreken, uh, had je dat niet al eerder kunnen hebben. Ik heb ja. meegemaakt dat ik met hem in de bus zat, dat er echt mensen over de bank heen gingen hangen van, joh en hoe doe je dat, en moeilijk, en dat hij ook, we zitten hier te praten met z'n tweeën, we zitten in een bus, en een hij was ook zo iemand die van... Uh, ja, dat is ook nog een, was wel een mooi hoor. Uh, ik vind het dacht, wel... Hij klinkt een beetje... In de bus, ook, als je ging opstaan voor hem in de bus, zei hij van... Ja, maar ik heb toch gewoon twee benen die werken. Ik vind het een beetje een heetgebakende blinde. Ja, ja, een beetje ja, uh, is van niet uh, van al die... Ja, hij ja, wou het liefst normaal zijn, blijkbaar. Nee, het is Vrouw niet vrouwelijk het vrolijk stapje op de rots. Ja. Goed, o, ja. ondertussen vertelt Holger mij via de chat... dat mensen zonder handen klittenbandschoenen hebben. Maar ja, dat moet je dan toch ook dicht doen. Ja. Goed. Oh, um, nou, het was een lang verhaal en uiteindelijk weten we nog niks. Oh, ja wel de garnaal. Ja, nee, dat was heel verhelderend. Ja, ja, dat was dat heel dat verhelderend. Wel, ja. Ja. ja, nou ja, de kwartel weten we daar nog niet mee, maar... Nee. Uh, Nee, ja. Waar een dove kwartal vandaan komt, weten we nog niet. Maar we hebben een hoop over garnalen geleerd. Dank je wel daarvoor. Ja, oké. Okay. Doe er wat mee. Dag, Martin. Ja, bedankt. Hoi. Doeg. Hoi. Dit is een lied over een plant. Een groene plant. Een mooie plant. Een wel plant. Grote en sterke, ja, een nuttige plant. Het gaat over de cannabis sativa Hollandica. Over de wereld. Neder ...in Nederland groeit en bloeit. Sommige mensen zeggen zeven, maar dat is een kwestie van geloof. Geloof ik, dat mag je dus zelf weten. Goed, het goede zaad doen we in maart, april, mei in de grond. En geen gedoe met voorkiemen en zo, dat is allemaal maar haastig spoed. Plantje weet zelf het beste wanneer het op moet komen. Dus laat maar gaan, dat gaat wel goed. Dat wordt, dat wordt... prachtig. Meter wie de wie de wie de bieden, de bieden, de bieden, wie de Ik ben go, go, Indonesia.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 ik wel. De blaadjes daarvan krijg je een betonnen hoofd. Dus die blaadjes die gooi je weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg. en je loopt alleen de hoesjes van de zaadjes en of en of de bloemetjes en daarvan krijg je geen betonnen hoofd.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 vreemde mond. Nederwiet van Doemer. Leuk beentje trouwens. 0800 1121. Als je uh, iets te melden hebt nog over de dove kwartel. Maar stoont als een garnaal. Die uh, vraag is mooi beantwoord, vind ik, door Martin. En die uh, kwam daarnaast nog eventjes met het... Stoomt als een Vlaamse papegaai wat in dit nummer zat. Maar dat is volgens mij echt een beetje verordeneerd door het feit dat het zo mooi rijmde op hi. 081121, Jacqueline, goeienacht. Goeienacht Astrid. Wat kan ik voor je doen? Je had het over kwartels. Ja. Nou, ja, ik heb kwartels. Heb je kwartels? Ik heb kwartels. En die zijn fantastisch. Die zijn geweldig. Die zijn zo leuk. En heb je levende kwartels? Of er heb je zijn, ze in de vriezer en, en liggen? Levende kwartels. Je had oh. het over eitjes die je moeilijk vond. Van oi oi. Vind ik zielig om te eten. Ja. Maar dat is natuurlijk niet... Het zijn natuurlijk net zoals kippen-eitjes. Ja. Want kwartels, dat zijn hoenderachtige. Eigenlijk mini-kipjes. <laughs> en ik, heb, ik ben begonnen met drie Chinese... Dwergkwartels en omdat heel veel Chinese Lee van achternaam heten, heb ik ze kwikli, kwakli en kwakli genoemd. Oh, Jacqueline. <laughs> ja. En ik heb ze heel jong gekregen. Ja. Eh, echt nou, net, net genoeg dat ze zichzelf konden bedruipen en eigen zaadjes eten en hapjes pakken. En, uh, ze zijn geweldig leuk. Ze zijn heel sociaal. Maar ze zijn absoluut niet doof. Oh. Want ze horen mij aankomen en dan zitten ze echt al met z'n allen zo van... Daar komt ze aan. Met iets lekkers. Oh. Uh. En ze zijn ontzettend leuk. want Ze zijn heel sociaal. Uh, de haan die pikt iets lekkers uit en biedt het eerst aan de hennetjes aan. Van kijk eens wat ik heb. Dit is zo lekker. Dit is voor jou. En die, die, die schakelt zichzelf min of meer uit. En die voert eerst de, de dames oh, allemaal lekkere hapjes. En dan pas gaat hij voor zichzelf aan het eten. En uh, tot mijn grote vreugde kwamen er eieren. Mm -hmm. En er kwamen nog meer eieren. En ineens waren er een heleboel eieren. En voordat je het wist had je 79 kwarteltjes. En, ja. <lacht> en toen had ik ineens... Maar die zijn zo klein... Als je je voorstelt, een, een koningin-hommel. Eh, uh, uh, ja. Nou, zo groot. Hè? Ze zijn zo groot als een hommel die voor het eerst in het voorjaar, die je te zien krijgt, een koningin. Nou, zo groot zijn de kuikens. Eerlijk waar? Oh, wat ja. schattig. Snoezig. Maar als maar... je dus drie keer niest, dan uh, zijn ze over het hek gewaaid. Ik kan je niet goed verstaan. Ik begrijp nu waarom iedereen zegt van... Oh, het is zo moeilijk te praten. Maar nu ja. begrijp ik waarom... Kun je alsjeblieft nog een keer zeggen wat je zei? Nou ja, dat, dat ze zo kwetsbaar zijn als ze zo heel klein zijn. Ja, maar ze worden zo beschermd door de ouders. Ja. Oh. En echt letterlijk onder de vleugels genomen. En af en toe zie je... Want die kwartels die zijn natuurlijk al heel klein. En die baby's die zijn natuurlijk verschrikkelijk klein. En af en toe zie je dan net onder een vleugel een kopje... Uh, uitsteken met van oh, oh, gevaarlijk hier. En dan zoef weer eronder. Uh, ze hebben het er heel erg druk mee gehad, maar ik had prachtige kleine kwarteltjes. En uh, ze hebben het allemaal gehaald. Er is dus niet één. Uh uh, overleden, niet één de pijp uitgegaan. Ze hebben allemaal overleefd. En ze zijn heel tam. Wat is heel bijzonder? Dat is heel bijzonder. Want de Chinese kwarteltjes, die zijn over het algemeen nogal schuw. Wat jij aan eitjes in de winkel ziet liggen, dat zijn van Japanners. Oh. <laughs> dat zijn de Japanse kwartels. Oh. En die leggen ook veel grotere eitjes hoor. Ze zijn bijna dubbele ei. En die eitjes die zijn uh, een delicatesse, yeah. maar ze zijn ook heel veel gezonder dan een kippeneit. Oh. Er zitten veel meer vitamine B's in, oh. uh, sowieso heel veel meer geconcentreerd. Het zijn gewoon hartstikke gezonde eitjes. Dus ik kan iedereen aanraden, als je een kwartel eitjes ziet liggen. Yeah. Gaat eens proberen. Ah, oh, nou, maar dat, dat snap delicaat. ik. En Jacqueline, hoe kun je dat nou zeggen? Daar zit nee, een... daar zit er zitten nog geen kuikens in. Nee, die maar zijn niet bevrucht. Maar voor je gevoel zit je dan toch gewoon quickly kwakli en kwakli op te eten? Kwikli, kwakli en kwakli. Oh, sorry, ik moet het in de goede volgorde. <laughs> ja, maar Jacqueline, okay. hoe ben je bij. Qu Kwikli -quick ja. is, is de haan. Oh. Dat is een heel snel type. Goed. <laughs> is het moedertype. En Kwikli is meer van, nou, we zullen wel zien. Jacqueline, dit is niet helemaal goed hoor, dit. <laughs> nee, maar je hebt natuurlijk eitjes die bevrucht zijn en ja. onbevruchte eitjes. En hoe weet je dat dan? Nou, het is heel simpel. Als er een haan bij is, ja. nou, dan kun je er wel duvel op zeggen dat er toch wel uh, kuikens uit kunnen komen. Dus dan zijn het bevruchte eitjes. Dus jij eet eigenlijk nooit eitjes van Kwikli? Uh, Qu nou, ik eet alleen maar eitjes als ik uh, zeker weet dat ze. Dat, ja, dat is geen probleem. Dat kwiklied er niet bij is. Heeft, ik heb ook kippen. Ja. Ik heb hele leuke kippen. Ik oh. heb krielkipjes. Oh, dit wordt een heel lang verhaal. Maar. <laughs> nee. <laughs> nee, maar Maar Shatley... Daar loopt dus ook een haan bij. Ja. Maar dus als ik die eitjes raap. Ja. Dan zijn het, zit er toch nog geen kuiken in? Oh. Maar, wat maar, denk jij dan dat er gelijk al een kaken in zit? Nee, maar het is wel toch een, een, een... Nou ja, goed. Maar Jacqueline, hoe ben je ooit bij de kwartels gekomen? Oh, ik wilde altijd al heel erg graag kwartels hebben. Ik vind ze geweldig. Je dacht, als kind dacht je al, oh, wat een leuke beestjes. Nee, dat is iets later oh. gekomen. Oh. Uh, daarvoor kwamen eerst nog poedels. <laughs> oh. <laughs> ja, ik heb ook drie geweldige poedels. Nog steeds? Ja, nog steeds. Het, ja. Ja. En voel je je ook zo beledigd door de poedeluitspraken? Het is Echt waar? Ja, ik voel me bijzonder aangesproken. Echt waar? Nee, dus. Nee, dus. Ja, ik vind het nee. echt zo'n onzin. Mag oh, ik heb me dat kapot ergerd. Ja, echt. Ik, heb me, ik ben zelden zo met politiek bezig, maar de laatste dagen heb ik me hier kapot ergerd. Ja, maar dat had niks met die poedels te maken. Heeft, ja, niet met mijn poedels. Nee. Goed. Maar uh, wanneer kwam het moment dat je dacht van nou, ik ga nu een kwartel aanschaffen? Nou, dat is uh, een paar jaar geleden. Ja, wat, wat, wat, wat, wat, ja. Hoe, hoe kwam dat zo? En waar ga je dan een kwartel kopen? Um, nooit in een dierenwinkel, altijd nee. bij een goede fokker. Oh, een kwartelfokker? Ja, yep, die zijn er. Tuurlijk. Ja. En hoe vind je een kwartelfokker? Um, op internet kun je een heel eind komen. Ja, dan google je kwartelfokker en moest je er ver voor reizen of uh, was bij jou de hoek een nou, kwartelfokker? een veel mee, en? veel mee, want ik had toevallig in mijn woonplaats... Ik woon in Apeldoorn, ja. Heb ik een hele goeie, want kwarteltjes worden ook heel vaak gebruikt in fouillères, waar ze, nou, pakieten, kleine pappagaatjes, ik heb En eh, want, want die morsten van alles op de grond aan zaadjes en, en kleine restjes, en dan ruimen de kwarteltjes dat allemaal op. Oké, okay. Oh, dat klinkt opeens als een nog veel aantrekkelijkere vogeltjes nou, het zijn gewoon ontzettend leuke vogeltjes. Ja. En vooral om te zien hoe ze met elkaar bezig zijn. En hoe sociaal ze zijn. En hoe ze voor elkaar zorgen. Maar er zijn er ook bij die elkaar echt niet mogen. Nee, het blijven nee. natuurlijk gewoon uh, kwartels. Ja, het, het, ja het, is, het is een heel klein sociaal gemeenschapje. En er was bijvoorbeeld één dame bij. En die vond de haan helemaal niks. Oh. En dat liet ze ook echt goed weten van... Nee, jij niet. Oké. Okay. En die uh, ging dan ook behoorlijk tekeer. En ik kan me echt niet voorstellen waar die rare... Uitdrukking vandaan komt zo doof als een kwartel. Ze zijn absoluut niet doof. Nee, dat was eigenlijk inderdaad de clue van het hele verhaal. Maar ik ben blij dat je me een kijkje hebt gegeven in de kwartelwereld, Jacqueline. <laughs> ja. Ik ben helemaal bij. En die rubberen strip, er zit geen ijzer in, maar er zit koper in. Oh. Want dat geleidt natuurlijk veel beter. En het is een vars geweest. Dus ook daardoor uit de, uit de markt gehaald. Een vars? Ja, een vars. Dat was echt een beetje een nep ding. Oh. Dus iedereen had zo'n ding hangen, maar eigenlijk was het nergens ja, voor nodig. Ja, ja, ja, eigenlijk. Je had zo'n ding, hadden ze soms uh, opzij aan de deur hangen. Ja. Of achter aan de auto hangen. Ja. Maar uh, achteraf, ja, dat was dus inderdaad voor statisch uh, geladen... Uh, zo'n zo tik krijgen als je in de auto uh, ging zitten. Nou, hm, nou interessant. En dus, de heleboel op de chat hadden daar gelijk in, inderdaad. Ja. Maar er zat dus koper in. Nou, dankjewel. Ja, nou ja, dan, uh, dan ben ik nu bij op het gebied van koper en kwartels. En kwartels kopen. Dus uh, dankjewel Jacqueline. Ze ja, zijn echt heel leuk. Ja, ja, ja dat weten ook al we nou heb wel. je maar heel, heel kleine ruimte, op een balkonnetje of zo, doen ze ja. het ook al geweldig. Oh, nou zie en je. En de daar. eitjes zijn super, super lekker. Als je eenmaal zo'n eitje hebt geproefd. Lus je nooit meer gewoon ei uit de supermarkt. Maar als je dan een kwartel op je balkon hebt, kan die dan gewoon in een hamsterkooi of zo? Of moet, het nog, uh, moet je dan een hele folière aanleggen? Nou, die, die kooitjes van de kwartels, die hebben een fantastische naam. Ja. Die heet de Hutteketut. Niet waar. Jawel. Jacqueline, hier houdt het op. <laughs> nee, dat is zoiets grappigs. Nee, ik, ik ga een nee, heel nee, stuk nee, nee, met nee, je mee. Nou, google het maar. Ja, dat ga ik nu doen. Je gaat mij niet wijsmaken dat er iets ja, bestaat sorry. dat een hutteketut heet. Hutteketut, want het, zijn, het is Aziatisch. Ja, je kan me wat, Jacqueline. Nee, nee, nee, nee. Ik maak je... Nu, nu, spijs. nu, nu. <laughs> Dit is nothing but the truth. Dit is absoluut waar. D die kooi, ik heb ook mijn ogen uitgekeken toen ik las hoe zo'n kooi heette. Ik dacht, dit kan niet waar zijn. Het is gewoon echt waar. Het is zo grappig. Ja, of jij hebt heel veel websites waarin je het woord hutteketut gebruikt, of het is gewoon echt daadwerkelijk waar. Te koop aangeboden zes vogelkooien, waarvan drie hutteketut. Ja, ik zeg dit toch. Het is echt waar. Maar het zijn ja. hele mooie kooien. Ze hebben een beetje zo'n glooiend dakje en hebben ze een soort veranda waar de haan, meestal stoppen ze de haan erin, ja. omdat hij zo geweldig kan zingen. Dat kunnen ze, de mijnen ook. En dan gaan de hanen, als ze apart zitten, extra hun best doen om de hennetjes te bereiken. Dus ja, kijk je nou dat... toch. nou Kijk hier, Jacqueline. Een heel mooi hutteketut kooitje. Oude stijl voor de Europese slagkwartelkenner te koop. Ja, zie je nou wel. Ik, zeg, ik, ik zou je toch nooit iets vertellen wat ik niet meen en wat ik niet zeker weet. Nee, ja, maar dit geloof je toch niet, een hutteketut? Ja, daarom. Ik, toen ik dat voor de eerste keer las, had ik ook zoiets van, wat? Probeer dat maar eens te leggen met, uh, met Scrabble. Ik vind dat precies een geweldig woord daarvoor. Wat is dan een kuutjeblik? Een, een blik. <laughs> ik kan je niet verstaan. <laughs> ja, het is zilverze... een zilverzicht. Een kutjeblik. Ik, ik, ik ga even. He... Ik dompel mezelf onder in de wereld van de, van de kwartel. <laughs> Hier. Andere benamingen van de kwartel zijn. Vooral in Zuid-Nederland en België. Ja? Een hutteketut. Een blik, Een kwakkel. Een kwikmedit. Een prutjedut. En een wachtel. Nou, nou, met scrabble kunnen we in ieder geval nu weer vooruit. Ik vind, ik, wat Dan een... heb je een heel, heel vervelend stilletje letters... voor je staan op je blokje. Je, kun, nee, maar je kunt sowieso met woord... ik kan het niet uitspreken. Word, void, word, nou ja, Met dat spelletje op de mobiele telefoon waar iedereen het nu over heeft. Je kunt gewoon een willekeurig woord invoeren... en dan zeg je gewoon het is een synoniem voor de kwartel. Ja. Huttiketut. Een hutteketut. Een hutteketut. Nou, dankjewel Jacqueline. We moeten echt afronden nu, want ja, ja, ja, deze, ja, ja. deze kwartelspecial loopt volledig uit de hand. Ga eitjes halen een keer. Ga ze proeven. Nee, eitjes, eitjes niet. Maar ik overweeg echt een kwartel op mijn balkon. Nee, niet één. Dat is zielig. Oh, krijgen we dat weer? Ja, nee, dan moet je een koppeltje of een trio nemen. Hoe vaak moet je zo'n hutteketut verschonen? Nou, dat ligt er aan hoeveel je er hebt en hoe groot hun, hun woonomgeving is. Nou, ik vind van een kwartal moet je de vier hebben. Nou, een trio is geweldig. Echt, een trio kwartals? Ja, kwakkeli en kwakkeli was een, een super match. Dat klinkt een beetje als een driekwartsmaat. <laughs> ja, dat klinkt ook. Maar, maar, maar, maar, maar hoe vaak moet je dan de hutteketut verschonen? Nou, dat ligt er aan hoe groot de hutteketut is. Nou, zeg maar een gemiddeld hutteketutje. Nou eens in de twee weken, je houdt oh. een beetje bij. Nee, nee, nee, echt onderhoud heel weinig. Ze eten goed, ze zijn stapel gek op witlof. Als ik dat heel fijn snij, dan vallen ze echt aan. Ja. En ze vinden geknipt gras vinden ze geweldig. Kortom, het zijn ontzettend leuke foto's. Ik moet echt ophangen, Jacqueline, want het, ja, luister, het luisteraantal Astrid daalt is... echt met, met ja. rassenschreden nu. Maar, maar heel erg bedankt voor ja, je kwartelkennis. Goed, Dag. Dag. Dag. 081121, voor alles over kwartels, maar ook over de andere vragen in dit programma natuurlijk. Antoinette. Dag, Astrid. Hallo. Hallo. Nou, heb je ook uh, kwartels en hutteketutten? Nou, ik word meteen weer een beetje bang, want alles wat zo populair rondgestrooid wordt, wil iedereen eerder weer. En het blijft een heel kwetsbaar vogeltje. Dus, Ach, uh... ja, en morgen natuurlijk een stormloop op alle uh, kwartels, ja, ja. In de, bij de kwartelsvorkant. Ja. Ja. Ja. ja, daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Ja. Want het is net als met, uh, met de jonge poesjes. Als je er eentje ziet, denk je... Ah, oh, wat schattig, maar je moet er wel Heel voor zorgen. Beterend. En ja. als je op vakantie gaat... dan moet je ook iemand zijn die op de, de katut past. Ja, en hoe wil je dat winters warm houden? Drie van die kleine kroeltjes. Want oh. het is altijd je handje vol. Ja. We zullen hopen blijven dat Nederland... de verstand erbij houdt bij de aanschaf van huisdieren. Ja, Maar ja. ik wou het over uh, dromen... Dromen, doven met geluid. Ja. hebben. Ja. Uh, er, wat uh, doof zijn inhoudt. is dat je dus geen prikkels meer. van geluid. Uh, van buiten op je toe kan, uh, kan laten. en je hoort je eigen stem niet meer. Nee. Uh, doven hoort zich niet meer zingen enzovoort. Uh, doof geboren. betekent dus dat je nooit de zintuigelijke. belevenis hebt gehad. van geluid. Nee dan kunnen ze er ook niet over dromen. Hooguit over het verlangen om het in te vullen ja. bij wat ze zich nog wel voor kunnen stellen. Ja. Maar het is geen geluid. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat als je als dove droomt van hoe jij je geluid voorstelt... dat je dan als je wakker wordt wel het idee hebt dat je over geluid gedroomd hebt. Is, is het heel ja. raar wat ik nu zeg? Ja, nee, dat is hun invulling. Dat is hetzelfde als bij blind dat de tas zijn wordt ge uh, gecompenseerd compenseert dus het feit dat je, uh, uh, als je tenminste ge uh, blind geboren bent... dat je de wereld buiten je niet kunt verbeelden of intekenen. En dat ga je ook door dat verlangen, ga je daar een vorm aan geven. En dat geeft iets, dat geeft een tastbaardere vorm. Geluid kun je niet aftasten. Nee, nee. Nou ja, je, kunt je kunt het wel voelen. Je kunt een hele harde ploef horen en omvallen en denken, het heeft kracht. Of invullen, het heeft kracht, geluid heeft kracht. Maar dan hoor je dus geen geluid. Ja, maar toch, als je uh, daarom, daarom zeggen ze ook wel eens... dat babytjes uh, een van de eerste woorden die ze zeggen mama is. Omdat als je je hand tegen je borstkast legt en je zegt mama... Dan, dan is het een woord dat je bijna kunt voelen. Ja, maar je kunt doofblinden bijvoorbeeld ook uh, taal leren. Maar ja. dat, is, dat, is, dat is hetzelfde. Je laat dus op een gegeven moment... Doven, of je nou doof geboren bent of doof bent geworden. Als die de hand op de piano leggen, ja. voelt hun beendergestel in de hand ook een, een, een, een, een uitdrukking van geluid. Ja. ja, nou dan kun je daar toch ook over dromen? Ja, daar kun je over dromen. Maar het werkelijk tastbaar geluid voelen, ja. eh, horen zoals wij, ja. dat dat zintag is als je doof geboren bent, niet... Dat is of niet ontwikkeld of het heeft een euvel. Dat kun je nooit beleven. Als je dus later doof wordt, vul je dat, uh, kan je dat In. terughalen met je herinneringen. Ja, natuurlijk. Ja. En dan, dan kun je dus echt nog geluid je herinneren. Maar ze kunnen het nooit meer beleven. En als je doof geboren bent, beleef je het vanaf je eerste ogenblikken niet. Nee. Nou, duidelijk dankjewel. Graag gedaan. Goeiedag. Fijne avond nog. Ja, helemaal hetzelfde. Dag. Dag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 In the wells of silence And the people bowed and prayed To a neon god they made And the sun flashed out its warning In the words that it was forming The signs that the words of the prophets are written on the subway walls. The tenement halls whisper the sound of silence. Oh, ik blijf het zo'n verschrikkelijk mooi liedje vinden. Simon and Garfunkel was dat in The Sound of Silence. Alain, goeienacht. Hoi, goedenavond. Goeienacht bedoel ik, ja. Ja, nou wat jij wil hoor. Wat, ja. wat kan ik voor je doen? Zo, maar even maar mee te beginnen, wat kan jij rebbelen, zeg met die vrouwen. Ongelooflijk. Oh, met vrouwen ook vooral, hè? Ja, die, met die kwartel, die vrouw. Die bleef maar doorgaan. Ja, ik weet het. Het kan een beetje lang duren soms, maar ja, dan kan ik het niet zo goed loslaten. Maar dat, nee, dat maakt niet. Ik dat werk maakt er niet wel uit. aan. Ik heb gewoon ja, af en toe... Nee. Af en toe heb ik een man nodig, zoals jij... die gewoon zegt, ja. het is genoeg zo, Astrid. Tot ja. hier met de hutteketut en nu ja. ophouden. Ja. <laughs> Goed, ik zal erop nou, letten. Ja. Ik zal het wat korter houden. Ik heb een antwoord op een vraag van jullie... en ik heb zelf een vraag. Wat wil je eerst? Poeh, nou, wat een keuze mogelijkheid. Doe eerst maar het antwoord. Het antwoord heb ik ook... Uh, dat is uh, op die dobbelsteen uh, spelletje. Ja, dat heet triktrakken. Dat heb ik jarenlang gedaan in de kroeg vroeger. Triktrakken? Triktrakken, ja. En dat klinkt me niet bekend in de oren. Dat was dan niet ja. wat mijn vader speelde. Wat, en wat was het principe van triktrakken? Ja, dat je één en twee moest gooien zo, zo snel mogelijk. Maar, ja, maar oké, okay, we, we doen om de beurt gooien we? Ja, klopt. En degene die het eerste naar één een een en een twee gooit, die wint? Ja, en dan kun je ze afleggen. En wie ze dan hetzelfde allemaal heeft, laat maar zeggen, die, die is de winnaar. Wat is afleggen? Af, nou, er dus, uh, zijn geloof ik vijf of zes dobbelstenen in het, in het dekentje. Ja. Dan gooi je mee. En als er dan één of twee bij zitten, die leg je af. En dan rijden je er weer bijvoorbeeld drie over. Ja. En dan gooi je weer net zolang totdat je één van de twee, uh, uh, alle één en twee heeft. Oké, okay, dus de laatste die een één of een twee gooit heeft gewonnen? Ja, dat klopt. Trick trakken. Met vijf dobbelstenen. Ja, dat is ja. toch iets anders dan wat mijn vader speelde. Die, die speelde met twee dobbelstenen. Maar wat nou de clue daarvan was, ik weet het niet meer. Ja, nou ja het heeft ook... Je uh, kent backgammon of niet? Nee. Ja, ik weet hoe het bord eruit ziet. Het ziet er prachtig uit. Maar wat je er in ja. naar mee doet, ik weet het niet. En dat is uh, eigenlijk hetzelfde principe. Alleen doe je het dan met schijven. <laughs> Maar ja, goed, om dat uit te gaan leggen, ik wil jullie ja. even de vraag stellen. Want daar ben ik eigenlijk meer op gebroken. Oh joh, we hebben alle tijd. Maar, maar het is, want we rebbelen nog, nog zeven minuten door. Maar het is, um, want het, het okay. hoe kun je nou, want je zegt het lijkt, het lijkt op backgammon met schijven. Maar hoe kun je nou met schijven twee en één gooien dan? Ja. Oké, okay, ja, ik hoor het al. Dit, dit is een hopeloos geval. Ja, ik, ik speel het zelf niet. Mijn vrouw speelt het. Die kan ah. het wel beter uitleggen dan uh, die, ja, nou, die, die wil je niet wakker maken, zeker. Die zit hier naast me. Oh, nou geef het dan even. Ja, moment. Hoe ho ja. heet ze? Ja, hier, Simone. Oh, Simone. Hallo met Simone. Hallo Simone, ben jij uh, uit het begin jaren zeventig? Uh, nee, we zijn 82, maar ik heb het spel heel vaak gespeeld. Oh ja, nee, de, de, meer omdat er in, uh, negen, in de jaren zeventig enorm veel Simones zijn geboren. Maar jij bent een uh, nagekomen Simone. Ja. <lacht> ja, nagekomen Simone, ja. Ja, backgammon. Uh, ja, backgammon speel je dus met twee dobbelstenen. Oh. Een triktrak dat is dubbel 1 en dubbel 2 gooien, dubbel 5 en dubbel 6. En dat moet je dus twee stenen iedere keer per zet, wat op de dobbelsteen staat, verzetten. En dan moet je zo snel mogelijk naar de overkant komen en dan de stenen uit gaan spelen. Het is me volstrekt onduidelijk. Ja, je moet het echt een keer gespeeld <laughs> hebben, denk ik. Dat denk ik ook. Ik ga deze week ga ik backgammon spelen. Oh, wat, ik heb dan het maar weer druk. Je ja, dus kunt het klinkt. ook online spelen. Ach, dat is nog eens handig. Dus dat, uh, Ik zou het je zeker aan. Nou, ik, ik ga het proberen, Simone. Uh, waarom zijn jullie nog wakker met z'n tweeën? Ja, we zijn echte nachtbrakers. En Echt waar? Dan gaan jullie zo ja. s'avonds om een uur of twee pakken jullie een uh, wijntje, biertje, uh, schaaltje, nootjes en dan... Uh... Ja, we maken het gewoon gezellig met z'n tweeën en uh, we komen de nacht wel door. En hoeven jullie niet te werken? Nee, nee. Helaas niet. Oh, nee, dat klinkt dan weer ja. niet heel vrolijk. Maar waarom niet? Of wil je daar niet over uitweiden op de Nationale Radio? Nou, ik geef mijn man erover en dan kan hij zelf bepalen wat hij erover zegt. Dat vind ik, nog eens, vind ik een verstandige keuze, Simone. Ja, maar, goed. Uh. Dank je wel voor je poging. Oké, okay, okay. <laughs> doei. Alan. Ja. ja, want ik wil, ik wil graag weten waarom jullie niet hoeven te werken. Want het, het, het, het, als je het niet wil vertellen hoeft het niet, maar het, het, dan ben ik dan gewoon benieuwd naar. Oh, jawel, dat wil ik wel vertellen. Ik ben nu, nu bijna zes jaar werkloos. Uh, de laatste baas die ik had is met de Noorderzon vertrokken met een pak geld. Oh. Waar ik nog steeds salaris van krijg. En sinds die tijd ben ik werk aan het zoeken. En ik ben nu inmiddels bijna 43 en het wordt steeds moeilijker voor mij. Ja, ja, ja. en wat ben je dan van, uh, van uh, origine? Ik ben chauffeur van origine. Een chauffeur van wat? Taxi. Oh, oké. Okay. Nou, als iemand nog een leuke taxichauffeur nodig heeft met een leuke vrouw die precies weet hoe backgammon werkt, dan uh, moet hij ja. nu even bellen naar 0800-1121. Je weet nooit. En wel, in, wel dan in de omgeving Arnhem? Hè? Wel in omgeving Arnhem. Want het, heeft natuurlijk, het zet geen zoden in de dijk als je met de taxi eerst helemaal van Arnhem naar Den Haag moet en dan daar rondjes gaat rijden. Nee, dat begrijp ik. Nee. Okay. nee. Als iemand nog een leuke taxichauffeur zoekt in de omgeving Arnhem, 1121. Goed, maar daar belde je niet over. Want nu maak je je zorgen, want het is nu nog maar vier minuten en je wou nog een vraag stellen. Ja, en daar ben ik heel gebrand op. Nou, ik, uh, okay. ik geef het woord aan jou. Wie in Nederland kan mij vertellen... Wacht even, even iets vooraf. Van oh. de week heb ik uh, voor het eerst eens lange tijd de film Schatjes weer gezien. Op vooral, uh, op ja, heel even ik zag ook uh, een uh, scène voorbij komen inderdaad. Ja, ja. Nou, ik was zo benieuwd naar die film. Hoe het, toch is, hoe het is met dat meisje wat erin meespeelde, uh, die de dochter speelt. Esmee. Nee, uh, Madelon heet ze. Ja, maar ze heet in, in het film. echt heet ze volgens mij Esmee de Bretonnière of niet? Nou, dat weet ik dus. Volgens mij heet ze alleen maar Adema of zo, of Adema of zo. Oh. Dat staat op de titelrol. Maar oh. ik kan haar niet vinden, op internet niet nergens. Ik ben zo benieuwd wat er met haar <g twenties> geworden is. Dus het meisje dat uh, Madalon speelt. In schatjes. In schatjes. Wat is daarvan geworden? Ja, daar ben ik ben zo benieuwd naar. En waarom ben je daar zo benieuwd naar dan? Omdat ze na die film. Never, never nooit meer op het ditte doek te zien is geweest. En wat vindt Simone van jouw fascinatie voor Madelon? Oh, die vindt dat niet zo erg. Nee. <laughs> nee, Simone klinkt niet als iemand die zich daar druk over maakt. Over dat soort uh, kleine... Ik meisje. Ja, goed. Maar um, uh, Madelon uit, uh, uit Schatjes, ja, nou ben ik ook benieuwd. Nou, als iemand me dat kan vertellen, blijf ik graag luisteren vanuit Ja. Nou, dat, dat, dat moet lukken volgens mij, want het, uh, er zijn toch genoeg uh, van die speurneuzen onder de luisteraars die dat wel uit weten te vinden. Oké. Okay. Ik doe mijn best 0800 1121 en ik ga deze week zowel backgammonen als uh, tricktrakken. <laughs> Oké. Okay. Ik ga het allemaal proberen. Dankjewel Alan. Oké, okay, succes vanavond. Ja, dankjewel. Goeienacht. Tot hoi. Doeg, doeg. Hoi. Lianne. Hi. goedemorgen. Zo, ja. hallo. Hallo. Zo, oh, Je moet radio gaan maken, joh. Je hebt geen zender nodig. Nee, nee, is zo. Ja, je klinkt heerlijk hard. Oh, nou, hartstikke ja. goed. Wat, ja. wat kan ik voor je doen? Nou, ik belde ook voor het dobbelspelletje. En wij noemen dat spelletje Max. Ja? Max is het. Mexicanen en... noemde mijn vader ja, oh, het. Ja, ja, even een potje Maxen, zeggen we dan. Ja, ja. de afkorting, hè? Ja, ja. Ja, ja. Nou, ja en dat is, dat is het. Mexicanen, ja. En, maar wat ja. was het principe dan? Want het is toch met twee dobbelstenen? Ja, klopt. Het is met twee dobbelstenen. Iedereen heeft gewoon een dobbelsteen voor je. En als je begint, staat hij gewoon op zes. Iedereen oh, ja. start op zes. Ja. ja. En dan moet je dus um, gaan gooien. Ja. En de eerste die begint, nou, die gooit bijvoorbeeld, um, nou ja, vijf, zes. En de vijf en de zes, dat zijn tientallen. Dus dat is 65. Ja. Nou, en dat gooit hij dan in één keer. Je mag maximaal drie keer gooien. Ja. En dan moet die andere moet dan proberen te overtreffen in... Hetzelfde aantal worpen, zeg maar, in één keer. Maar die moet dan meer gooien in hetzelfde aantal ja, worpen? in principe meer. En twee uh, enen, dat is honderd. En twee tweeën, tweehonderd 200 Enzovoort, enzovoort. Maar al gooit nou iemand bijvoorbeeld max, dus één en twee. Ja. Dan gaan bij degene die dus het minst heeft gegooid, gaan er twee punten af in plaats van één. Oh, dus zie je, je dat? Dus moet je we... moet je dan verzetten. Als je op zes begon, moet je hem in één keer op vier zetten. Oké, okay. en en dan dan val je af als je weer bij één bent gekomen of ja, zo? Ja, ja, een, ja. En dan uh, daarna is het klaar. Okay. <laughs> en het is een heel leuk spelletje en inderdaad leuk tijdsbedrijf voor in de kroeg wordt het vaak gespeeld of uh... Ja. Oké, okay, maar he, nog heel even voor mij, want ik ben wel traag van begrip. Okay, uh, ja. Jij en ik en, uh, nou ja, even, eventjes voor het gevoel Simone... spelen met z'n drieën Mexicaantje. We hebben alle drie een dobbelsteen voor ons liggen, alle drie op zes. Ja. Uh, jij gooit een, um, uh, uh, een twee en een vier. Dus dat ja, is dat da is niks. Dan gooi ik opnieuw. Je mag, ik mag maximaal drie, drie keer. Ja, maar je gooit een twee en een vier. Dan gooi je dus okay. in principe 42. Ja, 42, ja. Oké, okay, nou stel je hebt drie keer gegooid en het hoogste wat je gegooid hebt is 42. Je had even pech. Ja. Dan komt, uh, uh, uh, dan komt Simone, die gooit 2 uh, en een 2, dus dat is 200. En dan kom ja. ik en ik gooi een 1 en een 2. Dan heb ik gewonnen, ja. moeten jullie allebei je dobbelsteen op 4 leggen? Nee, alleen ik. Oh, omdat jij het nee, laatste had. Ik heb het, het laatste, ja, ja, ja, ja. Okido, ik heb het helemaal in de smiezen. Oh, ik ben de hele week druk met dobbelstenen. Nou, hartstikke goed. Veel plezier. Oké, okay, dankjewel je hè. Jo, graag gedaan. Mexicanen, hè. Ik ben er helemaal uit. Dankjewel. Nou, doei, goeienacht. Doeg, doeg. Hoi. Ja. Ah, nou, daar hoef je niet meer over te bellen, maar er zijn nog genoeg vragen die openstaan. En nieuwe vragen zijn ook wel doeg. welkom. 0800 1121.